Uh, voorbeeld noemen. Uh, het eerste gesprek wat we hebben gehad, dat was met een uh, viertal vertalers die waren ja. bezig met de revisie van een uh, vertaling van de complete Bijbel in het Quechua. Dat is een taal die in de Andes door onder andere mensen van Indiaanse, Indiaanse afkomst ja. gesproken wordt, Een uh, moeilijke taal, omdat er heel veel woorden achter elkaar aan uh, gebreid worden.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 ontdekken dat de Bijbel niet alleen maar een zwart boek is wat in de kast, de kast staat... maar dat het nog steeds invloed heeft op de ja. mensen nu. En uh, nou, als die date goed bevalt... dan hopen we dat de leerlingen dan ook op een gegeven moment... dat boek gaan pakken en daar zelf mee aan de slag gaan. En dan is natuurlijk het werk van Gods Heilige Geest... Uh, dat er wat meer gebeurt dan alleen maar de woorden lezen. Ja, ja. Bij dit programma is uh, ook nog... Uh,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 There's one thing.